5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij invallen in het oosten van Sri Lanka zijn zeker drie doden gevallen: twee verdachten en een burger. Ook vielen er drie gewonden. Militairen die raakten in een vuurgevecht met verdachten. Daarbij gingen ook enkele explosieven af. Sinds de aanslagen van Paaszondag, waarbij ruim 250 mensen omkwamen, zijn er tientallen mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. De Sri Lankaanse politie is nog op zoek naar 140 verdachten die banden zouden hebben met IS, die de aanslag heeft opgeëist. Ongeveer 700 studenten en medewerkers van twee universiteiten in Californië... moeten verplicht thuisblijven vanwege de mazelen. Ze zijn mogelijk in contact gekomen met twee mensen die de ziekte hebben. En wie zich niet aan de verplichte quarantaine houdt... kan volgens de autoriteiten worden vervolgd. En tot nu toe lijkt iedereen zich aan die maatregelen te houden... die tot zeker donderdag gelden.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 Een bijbel die in de jaren negentig werd gestolen... uit de collectie van een Amerikaanse bibliotheek... is opgedoken in Leiden. De FBI die heeft de bijbel uit 1615 gisteren gepresenteerd. Het American Pilgrim Museum in Leiden... kocht de bijbel naar eigen zeggen van een betrouwbare antiekverkoper. De directeur had geen idee dat het om roofkunst ging. En de man die de bijbel roofde die moet binnenkort voor de rechten verschijnen. Hij stal nog meer spullen die samen 8 miljoen dollar waard waren. Het meeste is al teruggevonden. Het weer nog, vanuit Zeeland en Brabant komt de regen het land binnen. Later vandaag even zon, maar ook buien. Het wordt fris met een graad of 12 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. Cachere Mirjam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in Zierven. FM. Met nu de nacht.